In Zuid-Afrika stemt het parlement vandaag over een motie van wantrouwen tegen president Jacob Zuma. De kans dat die wordt aangenomen is redelijk groot, aangezien de stemming anoniem is. En daardoor is de kans veel groter dat leden van zijn eigen ANC tegen de president zullen stemmen. Zuma overleefde eerdere moties van wantrouwen nog dankzij steun van zijn partij. Die steun is de laatste tijd flink afgenomen nadat hij een aantal leden van zijn kabinet had ontslagen. Omdat ze weigerden opdrachten van hem uit te voeren. De Voedsel- en gaat voor de zekerheid proefslachtingen doen bij kippen... om te kijken of er ook fipronil in het vlees zit. Het gaat om gecombineerde pluimveebedrijven waar zowel legkippen als vleeskippen worden gehouden. Als er fipronil in de eieren is gevonden, wil de NVWA ook het vlees controleren. Toch is het risico op fipronil klein, zegt de toezichthouder. Vleeskuikens leven maar kort en hebben nauwelijks last van bloedluis. Dus waarschijnlijk is het middel niet of amper gebruikt. In Willemstad op Curaçao zijn bij een schietpartij vier doden gevallen. Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij was gisteravond tijdens een verjaardagsfeestje van twee broers in de wijk Buena Vista, waar veel geweld is tussen rivaliserende bendes. Onbekenden openden vanuit een auto met een automatisch wapen het vuur op een woning. In maart was er in Willemstad ook een schietpartij met bende geweld. Ook toen kwamen vier mensen om het leven. Dat het weer. Eerst nog wat zon, maar van het zuidwesten uit meer bewolking en buien. Kans op onweer. Plaatselijk kan er veel regen vallen. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoker van de ANWB. Er staat momenteel... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Luego lo que yo siento por ti mami, mami. de la tres dice te seguimos vacilando mami okay. okay quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver como se pone tu piel dorada y morena ¿Dile? ahora sí. No. Ahora, sí. ahora sí, quiero rayos de sol tumbados en Ik is te bella. Quiero decirte que sur de tumbados en la arena y ver cómo se ponen piel de la la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 Camme je radio in het zand. Dit is The FM Zandvoort. Lasciatemi cantare. Sono italiano. Italia gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente.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 Giochi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare.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 Ja,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 Tout a continué, mais tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Le soldat, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le...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 De markt biedt een gevarieerd aanbod. Naast de kunstenaars met schilderijen, keramiek, beeldjes, zilveren schieraden en voorwerpen, originele hoedjes en tassen... staan ook kramen met prachtige brokante artikelen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 En je krijgt gelijk, hij heeft gelijk. En het is namelijk vandaag op deze zondag meest zonnig. De wind heeft gelukkig wat afgenomen. En het is momenteel een matige westenwind. De maximumtemperaturen vandaag komen ongeveer uit op 21 graden. Ook morgen is er veel zon te verwachten met een matige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur morgen in Zandvoort circa 22 graden. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan wordt het weer wat bewolkt en in, in de middag regen. zwakke tot matige noord, tot westenwind. En de maximumtemperatuur temperatuur aanstaande dinsdag in Zandvoort... circa 21 graden. De vooruitzichten in het algemeen. Eerst veel zon en vanaf dinsdag... dan krijgen we het magische woord weer. Licht wisselvallig. Daar is hij weer. En, en tijdelijk wat koeler. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort... op dit moment is 22 graden, dus qua granen zitten we goed. De zeewatertemperatuur langs de strand is momenteel 20,5 graad. Aldus Lex van der Hoorn. Koeman.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 En uiteraard later weer meer, weer. Maar er is weer meer muziek. We dachten van uh, deze van Kissing the Pink en One Step. Oh. Yeah. Uh -huh.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 summer on you. Even die voetjes van de vloer hè, op de zondagmiddag. Altijd lekker, Johannes Hemveld en the summer on you. Ja, we zaten juist naar het uh, volleyboot, het uh, beachvolleyboot uh, te kijken. Ja, nou, bleu.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 What we want, yeah. so oh, you'd better. We'll Uh, blij gemaakt uh, met deze single van uh, Link Collins. Jor, you better think, ja, lekker swingen zo op het uh, zand. Alleen er ligt geen zand hier, Albert uh, Young. Nee. nee ik heb niet. geen zand gezien uh, in de studio. Is maar goed ook, okay, want hij moet wel uh, gewoon mooi schoon blijven. Toch? Ik ja. weet ja. ja. Hier is Ryan Pierce in de Dolce Vita.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 vergeet weer zeker niet te draaien bij CFM. Je hoorde Bobby Vinton en Shield With a Kiss. You know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 On me. F1 type Ferrari, six kids Girl, I love it when your body grinds on me Baby, you know I love it when the music stops, but come on hands on my body and swing that round for me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 Yeah, yeah, down ja, dat klinkt hier yeah, net even yeah, anders. Hij zing in de akoestische versie. De strip dead yeah, down, down yeah, yeah, yeah. van uh, Lion Pain. Oh, dat was hem het ene laatste, we gaan er nog eentje draaien. Even één minuut lang, Joe Cocker, Summer in the City.